Vijf uur. 5 NPO Radio 1 met Lara Rensen. Komend uur in Nieuws en Code steun voor de aangekondigde Amerikaanse aanval op Syrië. We zijn zo bij onze correspondenten in Washington, in Parijs en Beirut. En de onderhandelingen voor een nieuw gemeentebestuur in Rotterdam lopen zeer stroef. Ook over Syrië, het NOS-journaal met Sofie Verhoeven. Premier Rutte heeft begrip voor een eventuele aanval op Syrië door de VS. Dat zei hij in China tegen de NOS... Het Nederlandse kabinet acht het volgens Rutte heel waarschijnlijk... dat Syrië achter die verschrikkelijke gifgasaanval in Douma zit. Rutte zegt het te betreuren dat Rusland een besluit... van de VN-veiligheidsraad heeft tegengehouden om onderzoek te doen... naar het gebruik van chemische wapens in de Syrische plaats. Op die manier is het onmogelijk te achterhalen wie erachter zit omdat het er heel erg op lijkt dat Syrië verantwoordelijk is... heeft Nederland er begrip voor als de Amerikanen met anderen iets doen. Rutte benadrukte wel dat zo'n aanval proportioneel moet zijn. Zorgverzekeraars Mensis en ONVZ en het Utrechtse Diokonessenhuis... stoppen met het gebruik van de zogenoemde trackingpixel van Facebook. Uit onderzoek van de NOS bleek gisteren dat meerdere zorgverzekeraars... de trackingpixel gebruiken op hun website. Techredacteur Joost Schellevis legt uit wat dat inhoudt. Ze noemen het pixels, je zou het ook gewoon een tracker kunnen noemen. Een klein programma dat draait in de achtergrond op een website en dat jouw bezoek eigenlijk doorstuurt naar Facebook, zodat die zorgverzekeraar of in een geval ook een ziekenhuis, zodat die bijvoorbeeld in de toekomst kan adverteren op jou als persoon omdat jij daar bent geweest. 18 van de 40 zorgverzekeraars die werden onderzocht bleken de plug-in te gebruiken. In 11 gevallen werd de tracking pixel ook gebruikt op webpagina's waar medische informatie werd getoond. De ophoopplicht voor pluimvee wordt morgen opgeheven. Minister Schouten van Landbouw trekt de maatregelen... tegen de verspreiding van de vogelgriep in. Volgens haar is het risico op besmetting door wilde watervogels... zo afgenomen dat die niet langer nodig zijn. Justitie in Duitsland vervolgde alternatieve genezer Klaus Ros voor dood door schuld. vanwege de dood van twee vrouwen en een man, onder wie twee Nederlanders. Ros had een praktijk in Duitsland vlak over de grens. Hij behandelde veel mensen met terminale kanker. In 2013 gaf hij de drie patiënten een overdosis van een glucosemiddel. Kort daarna overleden zij. De toekomst van het kappersvak is in gevaar... omdat er steeds meer zelfstandige kappers zijn. Daarvoor waarschuwt kappersorganisatie Anco. Die knippende ZZP'ers werken veel goedkoper... omdat ze thuis werken of langsgaan bij klanten. Er is bij zulke kappers minder zicht op de kwaliteit, zegt de Anco. Nederland mag binnenkort kalfsvlees exporteren naar China. Dat land gaat zijn grens openstellen, zegt minister Schouten van Landbouw tegen de NOS. Het besluit van de Chinese regering wordt gezien als een groot succes voor de Nederlandse handelsmissie, die deze week bezig is onder leiding van premier Rutte. Schouten vertelt hoeveel de export van kalfsvlees gaat opleveren. Het bedrag dat hiermee gemoeid is gaat over zo'n 15 miljoen euro per jaar. Dus een substantieel bedrag. En er is ook heel lang aan gewerkt. Er is uh, bijna 17 jaar gesproken over dit dossier. 17 jaar gesproken of dat uh, het kalfsvlees hier, hier ook geïmporteerd kon gaan worden. En uh, we hebben nu gehoord uh, van de president dat hij aangaf... dat uh, voor uh, dit half jaar, dus voor de zomer... Uh, dat die overeenkomst ook getekend kan gaan worden. Volgens minister Schouten zijn Nederlandse producten in China... in trek door de hoge kwaliteit van het vlees. De gemeente Nieuwegein moet van de rechter een boete van 1500 euro betalen... voor het vernielen van een spechtennest. De gemeente heeft vorig jaar mei illegaal een boom gekapt... tijdens het broedseizoen. Op die plek werd een fietssnelweg gebouwd... maar in een van de bomen zat een nest van een grote bonte specht met eitjes. Twee van de drie eitjes gingen verloren bij de kap... Gein heeft beloofd de bomen voortaan beter te controleren... en dat medewerkers extra voorzichtig zullen zijn in het broedseizoen. Het weer dan nog. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land met kans op onweer. Morgen vooral in het oosten buien. Veel zon is er dan niet en het wordt dan zo'n 16 graden. Verkeersinformatie. Helene Geest, toch wat druk, hè? Ja, het is een drukke avondspits. Maar dat is toch wel een beetje normaal op donderdag. Dus het is ook niet extreem. Nee, het hoort wel. Ja, het hoort er een beetje bij. Ja. Er zijn wel wat ongelukken gebeurd en dat levert natuurlijk wel extra verdraging op. Zoals op de A4 Amsterdam-Den Haag. Daar is het drukker dan normaal tussen Schiphol en Roelevaaransveen. De vertraging is daar drie kwartier. Verderop op de A4 richting Rotterdam ook nog eens een kwartier verdraging... bij knooppunt Ketelplein door een auto met pech. Verder is het druk in beide richtingen op de A15. Van Rotterdam naar Gorkum een half uur vertraging tussen Ridderkerk en Sliedrecht. De andere kant op tussen Leerdam en Hardingsveld-Giessendam... ook een half uur vertraging door een ongeluk. Daar zijn alle rijstroken weer vrij. Dat geldt niet voor de A27 van Almere naar Utrecht... want daar is een ongeluk gebeurd bij Houten. Daar zijn ook drie rijstroken dicht en een vertraging vanaf Hilversum is 40 minuten. Waar je ook op vakantie bent deze zomer. Kijk live of Rafael eindelijk Roger verslaat. Met Kanaal Digitaal op vakantie ontvang je bijna overal in Europa live Nederlandse televisie. Kies een abonnement van drie of zes maanden vanaf 15,95 per maand. Nu met 50% korting op KanaalDigitaal.nl Kanaal Digitaal. Ontdek iets bijzonders. Magistraal. Neo Neoraug in de fundatie Zwolle. Met een groot overzicht van zijn schilderijen. Kijk op museumdefundatie.nl Een avondje uit met vrienden, een sollicitatie, de bruiloft van je zus. Bijzondere momenten vragen om bijzondere aandacht. Wij van Rinsma weten dat als geen ander. Kom naar een van de grootste modezaken van Nederland. Rinsma Modeplein in Gorredijk. Zo is er maar één. Bezoek na Neoraug in de fundatie ook Kasteel het Nijenhuis. Met Beeldentuin, Collectie en Jan Kramer museumdefundatie.nl Laat je inspireren bij Rinsma Modeplein in Goeredijk. of shop online 350 modemerken. Ja. Gidem Yüksel, fotograaf van de Volkskrant, onthulde Syrische kinderarbeid in Turkije. Deze meisjes werken voor 50 euro per week, 6 dagen, 12 uur per dag. Als Nederland hebben wij gekozen voor opvang van Syrische vluchtelingen in de regio. Het is de rol van de Volkskrant om te laten zien waar deze keuze toe leidt. Vergroot uw wereld. Lees nu de Volkskrant vanaf 2,50 per week. Ga voor de actievoorwaarden naar volkskrant.nl actie. De beste musical van het jaar. Was getekend Annie M. Gischmied met de winnares van beste vrouwelijke hoofdrol Simone Kleinsma. Een prachtig eerbetoon aan Nederland's meest geliefde schrijfster. Nu verlengd tot en met december. Te zien in het De Lamar Theater in Amsterdam. Boek nu annemgthemusical.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. De Verenigde Staten maken zich op voor de vergeldingsactie in Syrië, maar ja, dat kunnen de Amerikanen niet alleen. Dus zijn de ogen gericht op mogelijke coalitiegenoten. Op Merkel. Hoeft Donald Trump sowieso niet te rekenen, want Duitsland doet niet mee. Duitsland wordt zich aan eventuele, het is geen beslissing, ik wil dat nogmaals deutlich maken, Militairische acties niet betrekken. Geen militaire actie van de Duitsers dus, maar veel andere internationale spelers maken zich wel op voor een vergeldingsaanval, een raketaanval die kan leiden tot levensgevaarlijke escalatie. Amerika en Rusland uit de afgelopen dagen geregeld dreigende taal naar elkaar. Dat de aanval komt, dat lijkt nu zo goed als zeker. Wanneer? Dat is de vraag. Correspondent Arjen van der Horst in Washington. Arjen, de Amerikanen zoeken nu internationale steun. Daar is natuurlijk tijd voor nodig. Nu liet Trump gisteren weten dat de raketten eraan kwamen. En vandaag twittert hij dat ze misschien toch niet heel snel komen. Hoe moeten we dat jongste Twitterbericht interpreteren? Ja, we moeten ervoor waken al te diepgaande analyses los te laten... op de tweets van president Trump. Dit is duidelijk een reactie op kritiek die Trump uh, gisteren kreeg. Op die tweet van gisteren ook. Hij heeft in het verleden vaak zijn voorganger Obama... herhaaldelijk voor gek verklaard... doordat hij van tevoren aanvallen aankondigde. En uh, tweet, uh, hij tweette in het verleden dan ook, een paar jaar geleden nog... Ja, waarom doen we dit niet in alle stilte? En als we aanvallen, wil je ze toch verrassen? Uh, dat zei hij over eerdere aanvalsplannen van Obama... in. Syrië. Ja, nu doet hij hetzelfde dus. En hij krijgt daar gisteren ook uh, op de dagelijkse persconferentie van het Witte Huis uh, kritische vragen over. Nou, je weet, Trump kijkt elke ochtend, uh, elke, elke ochtend urenlang bij televisie. Hij hoorde die kritiek, reageerde meteen op Twitter, zoals hij zo vaak doet. Ja, dit is, heeft, heeft dus eerder te maken met het ja, gekrenkte ego van de president dan echt beleid dat hij nu uitstippelt. Die tweets moet je ook loszien van wat er bijvoorbeeld uh, gebeurt in de Pentagon. De militaire leiding was gisteren verrast door die tweet van de president. Zou ik later zeggen dat er nog helemaal geen definitieve beslissing is genomen... over hoe en waar en wanneer de Amerikanen gaan aanvallen. Het verschil met de Amerikaanse raketaanval van vorig jaar... is nu dat Londen en Parijs wel in de mix zitten die zijn bereid mee te doen. Maar dat vertraagt de besluitvorming natuurlijk. En dat is waarschijnlijk de ware reden dat het nu wat langer duurt... voordat er een aanval komt. Niet omdat de president erover tweet. Helder, dankjewel uh, Arjen. Vanuit Washington sprak hij tot ons. We gaan ook even naar Frankrijk. U hoorde het al zeggen, die zitten in de mix. Um, heeft president Macron zojuist een groot televisie-interview gegeven? Waarin hij ook sprak over Syrië. Correspondent Frank Renaud dus. Frank, wat zei Macron? Nou, de president was eigenlijk heel erg duidelijk. Hij zei: Er zijn bewijzen dat Assad gifgas heeft gebruikt tegen zijn eigen bevolking. We hebben de preuve dat de semaine dernière, près 10 jours, des armes chimiek. Zo'n tien dagen geleden zou de Syrische regering dus in ieder geval chloor hebben ingezet, zegt Macron. Het bewijs is er en voor Macron is daarmee ook een rode lijn overschreden die hij zelf heeft vastgelegd. Als er bewijzen zijn voor de inzet van chemische wapens... dan zal Frankrijk aanvallen, heeft Macron in het verleden vaak gezegd. En nu uh, is dat dus bewezen. Nou weten we dat Groot-Brittannië, dat vertelde Tim... je collega net, uh, ja, voorzichtig opereert. Er uh, is ook nog een gesprek in het parlement gaande. Hoe zeker is het dat Frankrijk meedoet? Dat lijkt zo goed als vast te staan eigenlijk hoor. Macron zei vanmiddag op televisie dat er dagelijks overleg is... met de regering Trump in Amerika... over een gezamenlijk antwoord op die gifgasaanval van Assad. Hij zei ook dat de installaties waar het gifgas vandaan komt in Syrië... dat die uitgeschakeld moeten worden. Maar Macron hield wel een slag om de arm nog. Hij zei, we nemen pas het besluit als het moment daar is... als het ons goed uitkomt. En er zijn volgens hem nog laatste verificaties nodig. Details daarover gaf hij trouwens niet. Maar hij klonk in zijn tv-interview vanmiddag heel vastberaden. Wat geopolitiek heel interessant is... is dat Trump Macron benaderde voordat hij mee benaderde. Wat zegt dat? Ik denk dat Trump en Macron een goede verstandhouding hebben. Dat ze open met elkaar kunnen praten. Dat is de afgelopen tijd al een paar keer gebleken. Ook al enige wederzijdse bewondering, schijnbaar, over hun activistische houding. Die ze allebei hebben. En ik denk dat ze goed door één deur kunnen. Zeker als het om Syrië gaat. Daar staan de neus één kant op. En Macron neemt het eigenlijk voor lief dat hij het op heel veel gebieden met Trump niet eens is. Maar in Syrië wel. Dus daar kunnen ze goed samen optrekken. Frank Renaud vanuit Parijs sprak u tot ons. Dankjewel, Frank. Turkije-correspondent Lucas Waagmeester is vanwege de spanningen naar berhoed gevlogen. En daarom hebben we nu contact met hem, Lucas. Worden er, weet je, dat in Syrië al voorbereidingen getroffen? Jazeker. Waarnemers die zien bewegingen op de grond in Syrië. Een bredere Amerikaanse aanval kan betekenen dat niet alleen militair, militair eh, materieel het doelwit zijn, maar bijvoorbeeld ook commandocentra, regeringsgebouwen of zelfs persoonlijke de bezittingen van president Assad en zijn uh, entourage, dus de kantoren van het Eri van Defensie bijvoorbeeld in Damaskus, die zijn ontruimd. Uh, net als het militair hoofdkwartier in de Syrische hoofdstad. De waarnemers zeggen dat die gebouwen al twee dagen leeg staan. Het lijkt erop dat ook een aantal militaire vliegvelden zijn ontruimd. Ook een basis voor elite troepen uh, vlak buiten de Damaskus is leeg. En aanwijzingen dat het meest kostbare wapentuig van het Syrische leger, bijvoorbeeld ook Syrische gevechtsvliegtuigen, worden overgebracht naar de Russische basis in Latakia, in het noorden van Syrië. De redenatie is dat de Amerikanen daar nooit zouden durven aanvallen, omdat dan het risico veel te groot is dat ook Russisch materieel of Russische militairen worden geraakt. In die manier wordt dat Syrische materieel beschermd. Heeft Assad eigenlijk gereageerd ondertussen? Wat zouden we van Syrië kunnen verwachten qua reactie? Ja, hij herhaalt in de eerste plaats dat deze dreiging... deze westerse dreiging gebaseerd is op westerse leugens. Het westen verzint, maar wat ook gifgasaanval vorige week. Om een voorwensel te hebben om het Syrische leger te kunnen bestoken... En ja, kijk, in de ogen van Assad en van de Russen ook vecht het Syrische leger tegen terroristen. Hè, die proberen Syrië kapot te maken en die de eenheid van Syrië bedreigen. En, en elke keer als er een overwinning wordt geboekt op die terroristen, zegt Assad, dan beginnen ze in het westen te morren en te dreigen. Wat, wat er nu gebeurt in Douma is daar volgens Assad ook weer een voorbeeld van. Hè. Daar was vorige week die gifgasaanval, hier bu of buiten Damascus in Syrië, uh, waarbij... ...tientallen burgers omkwamen. En kort daarna moesten de rebellen het daar geven. Die hele wijk is inmiddels in handen van Assads regeringsleger. Nou, prompt vindt het Westen dus weer tijd om terug te slaan. Een houding, zegt Assad, die alleen maar... ...meer instabiliteit brengt in Syrië en in de regio. Ik probeer op zaken te stellen, zegt hij. En Amerika en zijn partners willen dat hier komen tegenwerken. Zo denkt uh, hij erover. Hmm. En Jij bent natuurlijk eigenlijk onze Turkije-correspondent... Turkije ja. is een hele belangrijke speler in Syrië. Wa waar staat Turkije? Nou, president Erdogan die begon de week uh, met, met echt een, een vlammend verwijt aan het adres van westerse landen. Hè. Kijk eens wat worden de tientallen burgers vergast en het Westen doet niks. Uh, hij riep dus echt optie tegen president Assad. Erdogan zegt al jaren natuurlijk hè, dat, dat, dat er alleen vrede kan komen in Syrië als Assad eerst verdwijnt. Het is echt een felle tegenstander Assad. Maar Turkije heeft inmiddels een gekke positie hierin, want tegelijk is de Turkse regering de laatste tijd juist over richting Rusland en daarmee, daarmee ook schoorvoetend richting Assad. Hè, in ruil voor de ruimte die de Turken krijgen om tegen Koerdische milities te vechten in het noorden van Syrië, hebben ze hun retoriek tegenover Assad, tegenover Rusland een heel eind teruggeschroefd. Hè. Erdogan en Poetin zijn echt actief in gesprek de laatste tijd tot irritatie van de Amerikanen en van Europa. Nou, na die gifgasaanval van vorige week is dat weer even helemaal gedraaid. Die gebeurtenis die zou dus Turkije weer ja, in het westerse kamp kunnen trekken. Kun je, zeggen, je ziet ook echt dat ze in het Westen die kans ruiken. Er is contact Trump en Erdogan afgelopen nacht. Want hierin zijn Erdogan en president Trump en Macron en premier May... voor het eerst in lange tijd het weer echt ronduit met elkaar eens. Lucas Waagmeester vanuit uh, Beirut, uh, dank je wel Lucas en excuses voor de wat haperende lijn af en toe, maar ik uh, meen dat u het uh, grootste gedeelte van het verhaal goed heeft meegekregen. Uh, natuurlijk hebben we ook premier Rutte gevraagd naar het Nederlandse standpunt over Syrië. Rutte is in China op dit moment. Hij zegt dat zorgvuldigheid voorop staat. Wij achten het waarschijnlijk uh, dat uh, Syrië hierachter zit, dat is één. Ang Bijlenveld heeft ook op de vraag gezegd, stel dat Amerikanen eventueel met anderen iets doen, dan heeft Nederland daar begrip voor. Daarbij is dan wel van belang dat zoiets proportioneel gebeurt. Dat is cruciaal. En waarom die hele precieze formulering? Omdat Nederland, kamerbreed, heel zorgvuldig heeft gesproken een aantal jaar geleden over hoe wij omgaan met het oordeel vellen over dit soort internationale ontwikkelingen. Dat was premier Rutte vanuit China. Dus het Nederlandse standpunt meer over de hele zaak rond Syrië... kunt u vinden op nos.nl. Uiteraard Helene de Geest met de files. Ja, het is een uh, drukke avondspits, maar niet extreem. Wel extra veel drukte op de A4. De hele middag al van Amsterdam naar Den Haag. Dat is eigenlijk één lange file. En op de A27 Almere-Utrecht. Een uur verdraging tussen Hilversum en Lunette door een ongeluk. 16 minuten over vijf, terwijl in andere grote steden de onderhandelingen voor een nieuw stadsbestuur al in volle gang zijn, loopt het in Rotterdam nog als troef. De twee verkenners hebben vandaag bekendgemaakt dat ze meer tijd krijgen um, en nodig hebben om partijen bij elkaar te brengen. Verslaggever uh, Hendrik Willem Hofs, waarom gaat het zo moeilijk, Hendrik Willem? Nou, Dat heeft alles met de uitslag van 21 maart te maken. Er is geen makkelijke coalitie te vormen in Rotterdam. Er zijn minimaal vier partijen nodig. En er wordt ook over varianten met vijf of zes partijen gesproken. Nou, mede door die harde campagne weet je misschien nog wel... de controverse tussen rechts en links gaat het heel moeizaam... zegt een van de verkenners, Jos van der Vecht. Partijen die ideologisch ver uit elkaar liggen... misschien dingen die in de campagne gezegd zijn... dingen die misschien in het verleden hebben gespeeld in deze stad. Dat kan allerlei oorzaken hebben. En hoe gaat u daar dan mee om? Uh, daar heel erg uh, uh, verdiepen en verkennen. Mensen op de huid zitten, mensen doorvragen... waar zitten nou die verschillen? En praat in ieder geval met elkaar en probeer tot een coalitie te komen. Klopt het dat u nu met zes partijen aan het praten bent? Uh, we praten met iedereen, maar we zijn wel met een aantal partijen... wat intensiever uh, in gesprek om te kijken of binnen die zes een combinatie mogelijk is, waar wijs anderen weer bij kunnen aansluiten... om tot een, uh, tot een logische coalitie te komen. Is het denkbaar dat de grootste uh, partij uh, buiten de boot zou vallen? Op dit moment is alles nog denkbaar. Alles ligt werkelijk echt nog open. Ja, dat zijn wel heel veel mogelijkheden dan, Henrik Willem. Uh, kun je een scenario schetsen voor ons? Nou ja, Leefbaar Rotterdam is de grootste partij geworden met elf zetels. Heeft wel verloren, maar veruit de grootste. De anderen hebben vijf zetels met de VVD samen vormen ze een rechtsblok... waar partijen als D66 en het CDA, maar misschien ook ChristenUnie-SGP aan bij uh, kunnen sluiten. Maar D66, die er dan in zit, heeft Leefbaar tijdens de campagne uitgesloten... vanwege de samenwerking met Forum voor Democratie. En ook in het vorige college hebben die partijen, D66 en Leefbaar Rotterdam, veel ruzie gemaakt... Nou ja, een andere optie is dan zonder de grootste partij, Leefbaar Rotterdam. Het zal even slikken zijn voor Joost Eersmans als dat gebeurt. Partij van de Arbeid, GroenLinks, D66, de VVD, misschien CDA erbij. ChristenUnie, SGP, dan krijg je een heel breed middenblok. Maar bij die optie valt dus dan de grootste partij buiten de boot. En het heeft niet de voorkeur van de VVD op dit moment al met al heel lastig. Toch zijn de verkenners, Loorbach en Van de Vecht nog optimistisch gestemd. Wij zijn sowieso opgewekte verkenners. En de gesprekken zijn zodanig dat we inderdaad wat beweging zien. En daar zijn we heel blij mee. Daar moeten we zuinig op zijn. En wat betekent dan concreet die beweging? Ik hoop dat we dat volgende week kunnen laten weten. Dan komt u met? Een advies. Wat hopelijk door het presidium, oftewel een meerderheid in de gemeenteraad... zal worden overgenomen. En zou dat advies kunnen zijn, je kan linksaf, je kan rechtsaf? Dat kan echt werkelijk nog alle kanten op. Daarvoor hebben we die verlenging, die paar dagen, hebben we nog even nodig. Ja, op zich zijn ze positief, zien mogelijkheden. Uh, maar wat als partij elkaar buiten de coalitie proberen te houden? Ja, het is nog niet helemaal duidelijk hoe dit natuurlijk afloopt. Uh, de kans dat Leefbaar Rotterdam de samenwerking met Forum opzegt... die is niet heel groot. Maar misschien neemt D66 genoegen met een minder grote rol voor Eertmans, het boegbeeld van Leefbaar in een nieuw college... die in plaats van wethouder fractievoorzitter zou worden... Of het kan ook zo zijn dat de VVD-overstag gaat... om toch met die middenpartijen en de linkse partijen... zonder leefbaar in zee te gaan. Er zijn dus nogal heel wat mogelijkheden. En wat we ook wel merken is dat er vanuit Den Haag... heel duidelijk wordt meegekeken en gestuurd. De regeringspartijen, maar ook GroenLinks... die vinden het wel heel belangrijk dat ze macht houden... in de grote steden en zeker ook in Rotterdam. Nou, de komende week horen we hoe het af gaat lopen. En morgen zijn er weer nieuwe gesprekken. Hou ons op de hoogte. Dank je wel. Henrik Willem Hofs. We gaan het straks hebben over um, spelletjes spelen, gamen... om ja, dingen sneller te vatten, goed te begrijpen. Dat is in zwang geraakt. moet u straks meer over. Stay out here till the end of Poeslief en zoet duet van Wouter Hamel en Gio Vanka. As long as we're in love. Het is zeven minuten voor half zes. Gamen om ingewikkelde materie beter te begrijpen. Het is een minder bekende toepassing van spelen... maar komt wel steeds meer in zwang. Tijdens het congres voor geowetenschappers in Wenen... dat nu bezig is, worden voor het eerst games gespeeld. Die zijn gemaakt door de deelnemers zelf. Vooral om onderzoek snel inzichtelijk te maken. Een van onze vaste vrienden, natuurkundige Rolf Hut van de TU Delft... is in Wenen en hij sprak met twee gamende congresgangers. Ja, we zijn net klaar met de, met de oral presentations. Dus mensen hebben net allemaal presentaties gegeven. We zijn beneden gelopen naar de posterhal. En ik heb even een, even een stil plekje uitgezocht, want het is echt een chaos daarbinnen. Ik zal straks even naar binnen lopen en het jullie laten luisteren. Um, en ik sta hier met maria Helena Ramos en zij doet heel veel onderzoek... En outreach, outreach is dus dat je mensen probeert te bereiken over je wetenschap. Um, met behulp van spelletjes, spelen, games. Um, Maria, what's your main research topic? What do you do? Oké, okay, ik ben een researcher in hydrologie, so Ik ben met onderzoek voor. Maria Helena zegt hier dat zij doet onderzoek in hydrologie, overlappend met het soort onderzoek dat ik in Delft doe. En zij kijkt naar voorspellingen van overstromingen en droogtes en hoe ze die kunnen verbeteren. En dat zijn natuurlijk dingen die heel erg relevant zijn voor mensen. So, how do games? tie-in to your research. Why do you use games and how do you do that? Well, first of all, we, we had some questions that we would like to investigate. Wat Maria Elena zegt that. is dat ze zeg maar um, informatie wil van hoe mensen beslissingen nemen, op, gebaseerd op haar forecast. En dan, soms kan dat wel aan mensen vragen, maar is het veel beter om te zien hoe ze het daadwerkelijk doen. En dan kan je met een virtueel spel, kan je mensen blootstellen aan situaties die je niet heel vaak hebt in het dagelijks leven. En dus door mensen door het spel heen te laten gaan, kon als onderzoekers zien hoe ze omgaan met de voorspellingen die ze doen. Who are the people you are targeting? Who are playing your games? Zij richt zich op de mensen die de voorspellingen gebruiken... en aan de hand daarvan beslissingen moeten maken. Dan kan je bijvoorbeeld denken aan mensen die waterreservoirs beheren... en op basis van een voorspelling van wat de rivier gaat doen... moeten beslissen, ga ik er water in of uit laten op dit moment. Um, je kan denken aan de Nederlandse managers die... Um, de Maaslandkering wel of niet uh, dichtgooien. En uh, door die spelletjes te laten spelen... waarin ze door hele rare situaties heen gaan... kan zij dus zeggen van ja, oké, okay, dit is hoe er met onze voorspellingen omgegaan wordt. Dus dat is een serieuze wetenschap waarbij spellen ingezet worden... om beter te begrijpen hoe de voorspellingen... die uit geautomatiseerde systemen komen, ingezet gaan worden. Ik loop dus nu door die posterhal heen. Ja, wetenschappers laten hun werk gewoon graag zien op posters. En ik uh, zie dus hier een poster over... Uh, deze groep gaat op basis van Lego-modellen van steden. Kijken of je aan mensen kan uh, communiceren hoe overstromingen plaatsvinden en ook welke maatregelen je kan nemen en je kan natuurlijk in lego veel sneller even een dammetje bouwen en laten zien wat het effect daarvan is dan dat je een echte dam moet bouwen um, if I understand it correctly, you're calculating the flow in the North Sea. we have already calculated 60 years of uh, current en we calculeren nu de driftwaarde. Oké, dus het is al uitgerekend voor 60 jaar hoe uh, de Noordzee gestroomd heeft, en er wordt nu nog geen uitgerekend hoe objecten dan door de Noordzee um, heen stromen. Dus even kijken wat dan het spelaspect is. So, what's the game aspect? Wat do players do? Also learn about the drift, so about Spelers leren hier over hoe wind en stromingen invloed kunnen hebben. Ze hebben verschillende objecten die kunnen drijven. Lazy larvae, dus een luie larve. Die zwemmen niet echt, die gaan gewoon met de stroming mee. En swimming duck, die zit ten eerste zeg maar helemaal bovenin. Dus die wordt door de wind meegenomen en die kan zelf nog peddelen. En het doel hier is dus dat, dat mensen snappen, leren snappen wat de impact van stromingen nou is. Ik sta naast Sam Illingworth, een van de conveners van deze sessie. Conveners zijn de mensen die dit allemaal bij elkaar brengen en organiseren. Sam, a very important thing is: why do we do this in the first place? Why not just present our science results? The reason why we do this in the first instance is because science is amazing. Ja, dus wat Sam zegt sure is dat wetenschap is. geweldig is. Nou, daar kan ik natuurlijk als medewetenschapper alleen maar mee eens zijn. Um, en dat dat die, dat overbrengen op andere mensen via spellen een hele goede manier is om dat over te brengen. Maar de andere kant op ook. Dus dat wetenschappers doorspellen ook leren van hoe mensen wetenschap ervaren. Sam, thank you very much for your time. You're welcome. Heerlijk, Rolf Hut, een beetje onze Rolf Hutt, van de TU Delft, vanuit Wenen was dat. En straks, de melkveehouderij komt nu zelf met een streng plan voor de toekomst, gericht op circulaire economie. Dat is het belangrijkste verhaal om zes uur, we kozen voor Gaza, ook morgen worden in Gaza protesten verwacht straks een portret van een van de demonstranten. Op zoek naar een ervaren totaalleverancier op het gebied van elektronica en techniek? Ga dan naar Conrad.nl. Met een breed assortiment technische producten en unieke extra diensten... koopt u nog sneller en voordeliger in. Ervaar het zelf op Conrad.nl. Techniek begint hier. Ontdek de bedden van Viking. Al drie jaar de beste koop uit Zweden. Ervaar het comfort. De luxe. Het vakmanschap. Kom echt tot rust op de unieke drukverlagende bokspring van Viking. Een Vikingbed kies je met je ogen dicht. Uw inkoopsysteem koppelen met ons assortiment? Ga nu naar conrad.nl Al drie jaar de beste koop uit Zweden. Meer weten? Kijk op vikingbedden.nl Hogescholen Zak is ontwikkeld omdat hbo-onderwijs beter kan. Kleinschaliger, met kleine klassen en volledige focus op de student. Een goed georganiseerde hogeschool met docenten uit het bedrijfsleven. Waar alles is gericht op de ontwikkeling van uw kind tot professional. Inclusief baangarantie. Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn op luzak.nl Droomt u ook al van een vikingbed? Ga naar vikingbedden.nl voor uw dichtstbijzijnde dealer. Bij Luzak Hogeschool studeer je in kleine klassen. Met persoonlijke aandacht en maximaal resultaat. Bezoek een van onze open avonden. Kijk op luzak.nl voor data en locaties. Morgen, in een nieuwe aflevering van De Eilanden... breng ik een bezoek aan zomersvlieland. Het kleinste van alle Wadde-eilanden. En ook het chiekste. En wat zegt een oude bioloog? Een snoepje verpakt in water. Zie het morgen bij Max in De Eilanden om 5 over 9 op NPO 2. NPO Radio 1. Half zes. Tijd voor Sophie Verhoeven en het NOS-journaal. De oprokplicht vervalt vanaf morgen voor het hele land. Minister Schouten van Landbouw trekt deze maatregel... tegen de verspreiding van vogelgriep na vier maanden in. Volgens haar is het risico op besmetting door wilde watervogels... zo afgenomen dat het niet meer nodig is. De fatale woningbrand in Diemen vorig jaar is aangestoken... om de verzekering op te lichten. Dat heeft een van de twee verdachten bekend. Eerder had de broer van deze 23-jarige vrouw al toegegeven... dat hij een van de brandstichters was... met als doel verzekeringsgeld op te strijken... Bij de brand in de studentenflat kwam een man van 27 om. De verkenners die in Rotterdam onderzoeken welke coalitie mogelijk is... na de raadsverkiezingen, krijgen nog een week extra de tijd. Ze zijn optimistisch dat de impasse kan worden doorbroken. De collegevorming is ingewikkeld, omdat sommige partijen hebben besloten... niet met elkaar samen te willen werken. En de toekomst van het kappersvak staat onder druk... nu het beroep steeds meer wordt uitgeoefend... door kleine, zelfstandige thuiskappers. Daarvoor waarschuwt kappersorganisatie ANCO. Die thuiskappers zijn goedkoper en besparen op huisvesting. Volgens de ANCO is er onder zelfstandige standige kappers minder zicht op de kwaliteit. Want ze knippen zeker niet allemaal met een diploma. Dankjewel, Sofie. We gaan naar het weer, Willemijn Hoeberg. Hoe ziet dat eruit? En op sommige plekken grijs, op andere plekken zonnig. Er trekt nog een beetje neerslag over ons land. Vooral in het westen, maar het levert geen hele grote hoeveelheden op. Vannacht hebben we te maken met brede opklaringen. Er is dus ook niet al te veel wind. Dus lokaal kan ook wel wat uh, mist ontstaan. En vooral in het noordoosten is er nog steeds kans op een bui. En dat is morgen overdag ook zo. Morgen... Uh, ik denk opnieuw vrij veel uh, bewolking. De meeste zon is weggelegd voor het zuiden en mm. zuidwesten van ons uh, land. Maar ook daar kan in de loop van de middag een enkele bui ontstaan. Maar ik denk dat morgen op de meeste plaatsen gewoon echt een overwegend droge, rustige dag. is. Er is ook niet al te veel uh, wind. Het wordt een graad of 12 op de Wadden. 16, 17 uh, in het zuidoosten van ons uh, land. Ja, en dan hebben we het weekend natuurlijk. Ja, kom maar door. Ja, en dan gaat de temperatuur langzamerhand wat uh, omhoog. Op sommige plekken komen we dan uit uh, boven de 20 graden. Ik denk vooral in het zuidoosten. Maar in het noordwesten. Moeten we daar nog een beetje op, uh, op wachten. In het weekend zaterdag droog, zondag kans op een bui. En na het weekend ja, dan komt echt die zon vol terug in het uh, weerbeeld. En dan wordt het ook warmer... En droger. Het lijkt wel lente, Dankjewel. Willemijn Hoeberg. alleen de geest. Ja, op de weg is het niet zo achter volgens mij. Nee, het is toch weer een beetje uit de hand gelopen. Er staat bij elkaar inmiddels 700 kilometer file ongeveer. Hm. Veel ongelukken zijn er de afgelopen, het afgelopen half uur bijgekomen. Zoals eentje in het zuiden op de A2 van Maastricht naar Den Bosch. Tussen knopen de hoogte en best staat daardoor 7 kilometer file... Op de A4 Amsterdam-Rotterdam tussen Leidschendam en Knoopend Ketelplein... meer dan een uur verdraging door een auto met pech. Op de A7 Afsluitdijk-Groningen tussen Knoopend Joure en Tijnje 9 kilometer. Heb je ook 40 minuten verdraging door een ongeluk. Op de A27 van Almere naar Utrecht gaat het wat beter... want bij Knoopend Lunette is de weg weer vrij na een aanrijding. De file vanaf Hilversum is nog wel 10 kilometer, maar de vertraging neemt daar wel af. Op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn is dat niet het geval... want daar is bij Vase een ongeluk gebeurd. Vanaf Heerde is de tijdverlies ook ongeveer een half uur. Geen gedoe meer met backups, grote bestanden in de mail en dure upgrades. Bespaar met Office 365 in de cloud en werk overal gelijktijdig in documenten. Kijk op yourhosting.nl slash zakelijk. Ik ben Bart van Your Hosting, voor online succes. Meneer, hm? meneer. Ja. Uh, is er iemand die mij misschien verder kan helpen met stucdoorsprofielen? Eh uh, ja, we hebben mevrouw Driesen, meneer Smit, mevrouw van Dieperbeek, mevrouw van der Schoten, anders mevrouw van den Heuvel, meneer Vogels, mevrouw van Zelst en natuurlijk meneer van den Broek. Al is die helaas even op vakantie, maar je mag hem natuurlijk altijd even bellen. Alleen als je echt goede service biedt en altijd bereikbaar bent, mag je jezelf projectbouwmarkt noemen. Kamadaya, yippie yippie.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 Ambitieus en op zoek naar de beste bedrijfsfinanciering... Credion vergelijkt het aanbod van meer dan 70 mkb-geldverstrekkers. Onafhankelijk en snel. Credion.nl Bij Luzak Hogeschool studeer je in kleine klassen... met persoonlijke aandacht en maximaal resultaat. Bezoek een van onze open avonden. Kijk op Luzak.nl voor data en locaties. Maak een afspraak op credion.nl voor een advies op maat. Het is vijf minuten over half zes. Fijn dat u luistert naar Nieuws en Co hier op NPO Radio 1. De melkveehouderij van de toekomst is grondgebonden met gras als basisvoer voor de koe. Dat zeggen de Nederlandse zuivelorganisatie en LTO Melkveehouderij. In een bindend advies opgesteld door de door hun opgerichte commissie grondgebondenheid. Ton Looman, voorzitter van deze commissie. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben benieuwd welke maatregelen moet de sector gaan nemen om dit te bereiken in 2025, geloof ik, hè? Ja, dat is juist. De stip op de horizon die wij hebben gezet als commissie is 2025. Wat wij beogen is dat de melkveehouders na die periode van 2025 meer gras gaan telen. Waardoor ze minder afhankelijk worden van voeding van, van buiten Nederland. We gaan ervan uit dat ze veel meer nog gaan samenwerken in de regio, in hun eigen buurt. Waardoor de kring van bedrijven waarin ze samenwerken ook gewoon kleiner wordt en dichterbij. En daarmee wordt de sector robuuster, minder afhankelijk. En denken we ook dat de boeren daarmee vooruit kunnen in hun bedrijfsvoering. Oké, okay. ik stel me een soort kringen voor waarbinnen boeren moeten gaan opereren. Ja, de basis is natuurlijk het boerenbedrijf zelf. De grond die hij zelf of zij zelf heeft. Daar vindt natuurlijk teelt van gras plaats, maar ook andere voedingsgewassen. Maar wat wij eigenlijk in ons advies aangeven... is dat boeren ook binnen een kring van 20 kilometer samen kunnen werken... om nog meer voedsel voor de dieren te verzorgen, een stukje mest te kunnen plaatsen. En daarmee stimuleren we eigenlijk de samenwerking in de buurt... En maken we daarmee ook uh, uh, mogelijk dat er uh, minder afhankelijkheid uh, komt van voedingsbronnen van ver weg en van buiten Europa. Ja, maar het is ook een soort lokale uh, kringloop, heb ik het idee. Ja, dit is in feite een voorbeeld van hoe je een kringloop uh, uh, in elkaar kunt zetten. Uh, nou, als de melkveehouderijsector uh, die is natuurlijk al behoorlijk met kringlopen bezig. Maar dit advies versterkt dat enorm. Uh, we merken dat ook in de reacties uh, de afgelopen dagen. Dat mensen zeggen, nou, dit is een, een hele mooie stap om daar uh, inhoud aan te geven. Nou, er is nog wel groei mogelijk, voor ze groei ook. Want nu uh, mogen maar vier tot vijf koeien per hectare wijdbare grond staan. Nou, dat is misschien een misverstand. In, in ons uh, advies gaan we van een aantal uitgangspunten uit. En een van de uitgangspunten is dat wij zeggen, in een grondgebonden uh, melkveehouderij is het belangrijk dat een veehouder een voldoende grote kavel om zijn huis heeft. Uh -huh. En daar uh, hebben wij een enorm aangeplakt van, van tien uh, koeien uh, op die hectare. Maar de veebezetting in Nederland is veel lager. Die ligt uh, gemiddeld op uh, een niveau van, van twee tot drie uh, koeien per hectare maximaal. Maar het gaat hier met name om het uh, creëren van, van ruimte om de boerderijen... Waar, waar gras staat en waar ja, ja. koeien ook kunnen grazen. Laten we eens kijken naar, of luisteren naar uh, reacties. Verslaggever Karin Alberts is op bezoek geweest... bij melkveehouder Adrie Schepers uit Hezen... en vroeg hem of hij enthousiast is over het plan. De dames staan rustig achter het hek. Ze maken niet zoveel geluid, meneer Schepers. Nee, nee ze, zijn, ze zijn goed rustig, maar middel over de dag... smiddags krijgen ze nieuw voer en dan is er wel meer actie. Ja. Ja. En dit zijn de kalveren? Dit is het Jongwee, ja. de, de toekomstige melkkoeien. Hm. Allemaal dames? Ja, allemaal dames, ja. En dan lopen we even verder, het erf op. En dan om de hoek van deze stal, daar staat de rest. Daar staan hoeveel bij. koeien heeft u in totaal? We hebben in totaal 140 melkkoeien en dan uh, een 100 stuks jongvee. <truimert> nu zijn ze op stal, wanneer gaan ze nou naar buiten? Nou, ze gaan, misschien vandaag of morgen, maar ja, vandaag vinden we het weer, weer niet zo mooi. Dus uh, ja, stellen het nog een dagje uit, denk ik. Maar dan is het, uh, het is wel hoog tijd voor het grasland. Dan nu. Ja. En u heeft veel grasland, hè? Laten we eens even om de hoek kijken. Wijs u eens aan, tot waar is het van u? Nou, hier lopen de koeien en dan uh, tot aan het dorp, gewoon uh, tot aan de nieuwe nou. wijk. En die kant uh, lopen ze ook nog. Uh. Ja, 16 hectare in totaal. Ja, 16 hectare waar de melkkoeien lopen om te grazen. Ja. Nu is er een plan van LTO. Uh, die zegt uh, de melkveehouderij moet zich uh, beter op de toekomst voorbereiden. Nieuwe regels. 10 um, koeien per hectare. En 50% van het voedsel moet van het eigen land komen. Wat vindt u daar nou van? Nou weer regels erop. Wij zeggen wij willen best uh, daaraan voldoen. Wij willen best die 10 koeien per hectare... als door de zuivel uh, iets in tegemoet komt. Hè. Zoals ze nou doen. Wij de melkpremie uh, uh, betalen... Dan, uh, dan kunnen wij er best mee leven, maar als nou iedereen het verplicht is... dan gaat die wijde gaat hoogstwaarschijnlijk weg, hè? want dan is het niet meer nodig. Hè? Als, als wat, u... wat, hoeveel, hoeveel verdient u per maand voor dat extra label? Nou, wij, doen, uh, wij krijgen ongeveer rond uh, de euro per maand extra. En, en wij krijgen dan, wij doen nu ook nog uh, de Gentec-vrije sojavoer, Dus daar krijgen we ook ongeveer 1.000 euro per maand voor. Precies, dus al met al... Uh... Bent u niet heel blij met dit nieuwe plan, kan ik me voorstellen? Nee, nee wij, wij, wij denken niet dat er weer regels moeten komen. Wij denken dat de, de, de consument best bekwaam is om dat te sturen. Als heel Nederland zegt: de koeien moeten in de wei, dan hebben ze die cent of die twee cent per liter melk er best voor over. Lijkt mij. Hè, dan, hè. En dan als familiebedrijf is daar mooi extra inkomsten. Dus ja, met alle regelgeving kunnen we er soms ook aanpassingen voor in de stal doen. Het laatste jaar is het vrij goed geweest. We hebben bijvoorbeeld ledverlichting in, in de stal gemaakt. Dus ja, daar kunnen we MB besparen en energie besparen en kosten besparen. Dus, dus ja, zo'n dingen ja, wordt dan wel moeilijker natuurlijk als we geen extra geld krijgen. En heeft u de zuivelindustrie al gesproken? Of weet u ook of ze inderdaad van plan zijn... die toeslag te laten vervallen... als alle melkveehouders daarop overgaan? Nee, nee ik ben, ik ben uh, boer en ik uh, ben geen bestuurder. Dus ik uh, ben er niet van op de hoogte hoe, de, hoe, hoe ver dat ze erin nou, steken. We gaan het ja. gewoon eens even vragen. Lijkt me een goed idee, Karin. Meneer Lohman, deze boer is niet enthousiast. En bang dat de extra toeslag die de zuivelindustrie nu betaalt voor weidemelk... Uh, zal verdwijnen, omdat dan iedereen uh, in feite uh, weidemelk levert. Uh, wat, wat gaat dat gebeuren? Ja, ik denk dat het toch een klein misverstand is. Want wij hebben het niet over weidegang. Weidegang is in Nederland een vrijwillige keuze die boeren maken. En deze ondernemer heeft die keuze ook gemaakt. Die wordt door de zuivelindustrie daarvoor beloond. Dat is prima, dat, uh, dat verandert ook niet. Maar wat is het verschil tussen weidegang en uh, je koe laten grazen op de hectare die je hebt? Nou kijk, ons advies gaat over grondgebondenheid en dat gaat eigenlijk niet over bewijding. Wat wij vooral uh, nastreven is dat de sector uh, nog meer verbonden raakt aan haar grond... en meer in staat is om uh, haar, uh, haar eigen voedsel voor de dieren te voeden en, en te telen... Uh, en dat staat helemaal los van weidegang. Dus okay. wij geven geen enkel uh, advies op weidegang. Wij willen het graag stimuleren, want dat wil iedereen in Nederland. En uh, als het gaat om de manier waarop uh, ons advies rond grondgebondenheid... want daar gaat het over wordt geïmplementeerd door de, de zuivel. Dat is een uh, onderwerp dat vandaag start. Ja. We hebben gehoord... Maar zou het kunnen dat die extra toeslag uiteindelijk verdwijnt? Nee, dat lijkt me uh, zeer onverstandig. Uh, ik ga daar niet over. Uh, we zijn onafhankelijk... U zou het niet adviseren in ieder geval? Dat gaat ook niet gebeuren. Dus ik denk dat uh, het vooral erom gaat hoe grondgebondenheid... want daar gaat ons stemmen over hoe dat in de toekomst wordt geïmplementeerd. Ja. En daar gaan de zuivelverwerkers met boeren over in gesprek na vandaag. Het is natuurlijk een, uh, ja, een, een mooi advies voor de toekomst... maar uh, als ik kritisch ben, u bent... Uh, uh, ja, Sektor. Hoe kunt u handhaven? U bent ook partij tegelijkertijd. Nou, Voor alle duidelijkheid, wij zijn een commissie die onafhankelijk is... en een bindend advies heeft. Ja, maar wel voor, u komt wel vanuit de sector. Uh, de hele commissie uh, is zeer verbonden met de sector. Maar de sector zelf gaat hier uh, mee aan de slag. Nou, dus, er, zitten uh, toch allemaal, er zitten allemaal uh, zuivelhandelaren en, mm, en vertegenwoordigers van de zuivelindustrie in de, de commissie. Er zitten mensen vanuit milieuorganisatie in. Er zitten mensen vanuit de overheid in die ons mee hebben uh, geadviseerd. Er zitten ook boeren in onze commissie... Um, maar de, de zuivelverwerkers zelf niet. Die hebben vandaag het advies van ons in ontvangst genomen. Ook de boerenorganisaties de LTO. Ja. En die hebben gezegd, het is een goed advies. Het is een ambitieus advies. En wij gaan daarmee aan, aan de slag. En dat zal eerst gewoon betekenen dat ze gaan nadenken... op welke manier ze boeren kunnen uitdagen... om uh, nog meer grondgebonden te worden. En dat staat helemaal los van weidegang. Dat is echt een misverstand. Dank, meneer Loman. Toen ja, Barham, voorzitter van de Commissie Grondgebondenheid. Wij gaan door naar Den Haag. Er moet een einde komen aan Nederland. Belastingparadijs. Dat is in ieder geval het plan van het kabinet. Daarom kondigt het een tiental maatregelen aan... die ervoor moeten zorgen dat brievenbusfirma's het land verlaten. Maar niet iedereen is daar blij mee. Politiek verslaggever Marleen de Rooij. Is er ook weerstand voor die plannen? Ja, Lara, die is er. Hè. Altijd, uh, altijd een beetje weerstand ergens vandaan. Want uh, ja, sommige organisaties die zeggen op deze manier met deze maatregelen... ja, dan jaag je bedrijven het land uit. En dat uh, moeten we niet willen. Het kabinet kondigde een, ongeveer een maand geleden natuurlijk een reeks van maatregelen aan. Dat weet je misschien nog wel. Ja, hadden wij het over. Hadden wij het over. Denk bijvoorbeeld aan die belasting op uh, royalties die wordt ingevoerd. Hè, waardoor Nederland af wil van uh, U2, Rolling Stones, mm. Starbucks, dat soort bedrijven en aan die afspraak eh, dat je minimaal 24 maanden een kantoor moet huren in Nederland... en voor eh, zo'n 100.000 euro mensen in loondienst moet hebben. Allemaal om die briefbusfirma's uit Nederland te krijgen. Die afspraken werden toen gepubliceerd. En vandaag mochten allemaal organisaties uit het land... op het ministerie van Financiën laten weten wat ze er nou precies van vinden. En hoe was daar de stemming? Ja, dat was interessant, want eh, ze waren nogal verdeeld. Er waren natuurlijk een aantal organisaties die zeggen... Er moet veel meer gebeuren. Veel meer als we echt van dat stempel belastingparadijs af willen. Zoals bijvoorbeeld Texts of Justice, die zeggen dat. Dan moet je echt harder ingrijpen. Maar er klonk ook een ander geluid. Uh, want die zeggen, waarom moet Nederland nou ineens weer... het braafste jongetje van de klas worden? Deze maatregelen gaan pijn doen, zegt bijvoorbeeld... de voorzitter van de Amerikaanse Kamer van Koophandel. Het Amerikaanse bedrijfsleven heeft een grote reële aanwezigheid in Nederland met ongeveer 450.000 tot 500.000 banen. En die komen op spel als er een politieke keuze wordt gemaakt om verder te gaan dan strikt noodzakelijk. Daar zit een prijskaartje aan. En ik kan u verzekeren dat er andere landen zijn die deze bedrijven met open armen ontvangen. Ik denk dat ze in Parijs en in Berlijn staan te juichen. Staan te juichen om de maatregelen die hier in Nederland op dit moment worden genomen? Absoluut, absoluut. Is je zelf bewust in de voetschiet? de, de MCM vindt dat onverstandig. Ja, en hij was niet de enige. Er waren ook andere organisaties met soortgelijke geluiden. Bijvoorbeeld de werkgeversorganisatie VNO-MKB. Zij zijn wat voorzichtiger. Hè? Zij zeggen, het is goed dat er iets gebeurt... om die echte brievenbusfirma's aan te pakken. Maar, let op, je moet goed uitkijken... dat je grote internationale bedrijven niet wegjaagt... Het gaat er juist om dat die balans erin zit. Dus aan de ene kant zitten er een aantal maatregelen waarmee de belastingontwijking wordt bestreden. Daar heeft het reële bedrijfsleven als het goed is helemaal niet zoveel mee te maken en ook geen last van. Dat is ook precies het punt. Je moet het wel zo doen dat het reële bedrijfsleven en de reële economie er geen last van heeft. Zodat dus waar echte mensen werken? Waar echte mensen werken, ondernemingen die zich duurzaam willen verbinden met de Nederlandse economie, die zich ook bij de Nederlandse economie betrokken voelen, die moeten daar niet door geraakt worden. Ja, en om te voorkomen dat bedrijven, grote internationale bedrijven, hun spullen pakken. en vertrekken uit Nederland. door al die maatregelen rondom belastingontwijking. moet je volgens de werkgevers andere dingen bieden. Zoals bijvoorbeeld het afschaffen van de dividendbelasting. Hey, daar is die weer eens. Ja, ja. Hij komt altijd ergens tevoorschijn. Het kabinet heeft veel plannen voor het bedrijfsleven. Maar de grote vraag is volgens mij... gaat dit um, het imago veranderen van Nederland als belastingparadijs? Ja, dat, dat is echt een interessante kwestie. Hè? Want uh, dat label dat hangt er nu wel een beetje aan vast. En de staatssecretaris snel. Hij zegt, daar moeten we van af. En dat gaat ook lukken, zegt hij. Hij is uh, vol ambitie. Want dat... Imago, zegt hij, dat is niet alleen uh, vervelend... Hè? daar wordt niet alleen heel veel slecht over gesproken... maar het schaadt ook het bedrijfsleven. Want het, Nederland krijgt er gewoon een vervelend uh, imago van. Hè? Dus ja, dat, dat moeten we gewoon niet hebben, zegt nee. hij. Dus het is ook voor andere bedrijven slecht... dat wij in het rijtje Luxemburg, Malta, Cyprus... elke keer maar weer uh, in dat rijtje staan... als het gaat om belastingontwijking. Maar goed, makkelijk gezegd, ambitie is er... maar zolang er nog geen resultaten zijn... waaruit blijkt dat we ook echt beter doen... Wordt dat moeilijk, zegt Arjen Lejour van het CPB. Nederland is een doorsluisland. Dat zien we ook steeds vaker in de discussie terugkomen. Dus de investeringsstromen gaan door Nederland. Ook de beloningsstromen van dividend en rotaties gaan door Nederland heen. Dus via Nederland wordt het doorgesluist. En dan gaat het deels naar belastingparadijs. En om dat aan te pakken moet er gewoon wat in de cijfers veranderen, uh, zegt u eigenlijk. Ja, ik denk dat Nederland qua reputatie wil laten zien dat Nederland dat niet meer wil faciliteren. Hè. Zoals op dit moment lijkt het sentiment steeds meer te zijn. En dan uh, is één middel om het te laten zien in de cijfers. Ja, cijfers is het enige middel. Het is de man van het Centraal Planbureau. <lacht> dus ja, die houdt natuurlijk al van cijfers. En, en dat wordt lastig, want dat duurt allemaal nog even. En tot we echt die cijfers gaan zien, dat, dat, dat kan nog even wachten. Maar toch zegt de staatssecretaris heel stellig... alleen als Nederland aan het einde van deze kabinetsperiode... in een rijtje landen... Als Denemarken, Noorwegen en Zweden staat... met dat soort landen in een rijtje staat, alleen dan, zegt hij, ben ik succesvol geweest. Durf je een inschatting te maken, Marleen, of dat gaat lukken? Ja, ja. aan het einde van de kabinetsperiode is al vrij snel, hè, nou, drie dat jaar. ik zeggen, ja. Dus uh, ja, nou ja, goed, zijn ambities zijn er in ieder geval. Marleen de Rooij, vanuit Den Haag, dank je wel. Een drukke avondspits, Helene de Geest barst los. Ja, het is wat dat betreft een echte donderdag. En er zijn ook een paar flinke uitschieters bij. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam, daar is het de hele middag al raak. Het is eigenlijk één lange file tussen Leidsendam en Den Haag-Zuid... alleen al een half uur verdraging. Op de A7 afsluitdijk herenveen gaat het nu wat beter bij knoopend Herenveen... want daar is de weg weer vrij na een ongeluk. De verdraging is nog 10 minuten. Een half uur oponthoudt op de A27 nog na een aanrijding van Almere naar Utrecht. Tussen Hilversum en Nieuwegein kom je in 14 kilometer... En een ander pijnpunt vanmiddag is de A50 tussen Arnhem en Zwolle bij Apeldoorn. Daar is namelijk een ongeluk gebeurd... en in beide richtingen is de vertraging ruim 20 minuten. Testing, one, two, one. Het is 10 minuten voor zes. Veel sterker trouwens als u in een van die files staat. Stokken, sieraden, gebruiksvoorwerpen, auto's, mobieltjes. Allemaal dingen die iets over de gebruiker en verzamelaar zeggen. De mens. Het is onderwerp van de tentoonstelling Object Love... in het museum De Domeinen, dat is in Sittard. expositie met een gelaagde boodschap. Jeroen Wielaert bekeken met de bedenkster Anne Berg. Welkom allemaal. Allereerst welkom aan het van deze heugdelijke dag. En welkom aan alle familie, vrienden... Zo is er de bijzondere gebeurtenis van het huwelijk... tussen Yvonne Dreugen-Wendel en haar dressoir, Anne Berg. Heel symbolisch. Ja, deze tentoonstelling, Object Love... gaat over onze relatie met dingen... En die begon eigenlijk met het vaststellen van... hé, hey, er is een kunstenaar die is getrouwd met een kast. Hoe is het mogelijk? En wat voor relatie hebben wij met dingen? Dus Yvonne Dreugen-Wendel is een kunstenaar... maar de naam Wendel is de naam van de kast. Dus hoe kom je zover? En dan blijkt dat Yvonne Dreugen-Wendel niet op zichzelf staat, dat heel veel kunstenaars bezig zijn met onze relaties met dingen. En dat onderzoeken. En dat laten we in deze tentoonstelling zien. We wenden ons van die film van dat huwelijk af en komen een aantal stokken tegen die daar hangen. Daar mag je tegenaan lopen, dan mag je tussendoorlopen, Twaalf stokken in totaal. Wat is de oorsprong van dit ding? En nou, het alleroudste ding wat we hebben, hè, over dingen gesproken, is een stok. Dat is eigenlijk de moeder aller werktuigen. En misschien was er ooit een aap die uh, dacht, hé, hey, daar hangt een banaan. Als ik nou uh, een stok gebruik, dan kan ik die misschien uit de boom meppen. En zo is het gekomen. Vanaf die stok hè, zijn er uh, vuistbeilen gekomen, kommetjes gekomen... zwaarden, ploegscharen, auto's, huizen, mobieltjes, internet, robots... En het lijkt wel een evolutie. En wat doet dat met ons? Gebruiksvoorwerpen, maar ook verzamelobjecten. Dingen om je mee te onderscheiden. Object Love gaat over onze liefde voor de dingen. En dat heeft ook weer te maken wie we zijn als mens. Wat heb je nodig? Uiteindelijk zijn we een naakte aap. En alleen doordat we een hoop hersens hebben, kunnen we overleven. En wat hebben we nodig? Voedsel, kleding, een dak boven ons hoofd, seks voor de voortplanding en de gezelligheid. En daarnaast kunnen we niet zonder andere mensen overleven. Dus we zijn een groepsdier en we gebruiken dingen... om in die groepsdynamiek een bepaalde hiërarchie aan te brengen. En dat is het punt. We hebben nu gemiddeld 10.000 objecten. Je vraagt je af hoe we ooit zo ver zijn gekomen vanaf die eerste stok. Per persoon? Per persoon in Europa. Punt... 10.000? 10.000 objecten. Mm -hmm. Inderdaad, en dat is uh, extreem veel. Als je dat historisch bekijkt, is dat ongekend. En het jammere is dat we in de rest van de wereld ons gedrag ook gaan kopiëren. En dat leidt tot een onhoudbare situatie. Dat kan de planeet gewoon niet aan. Dingen blijken het meest vervuilend zijn als het gaat he, om vervuiling... om ze te produceren voordat het in de winkel ligt... en vervolgens ook als het uh, wordt weggegooid. Dat is ook de waarschuwing hè, bij deze tentoonstelling. Ja, dat kan je wel zeggen. Kijk, uh, dingen ze zijn leuk. We kunnen er heel veel mee. He, we gaan zo even kijken naar de autosculptuur van Olaf Mooi. Uh, nou, auto is natuurlijk het object bij uitstek. Uh, dat is, uh, ja, kom aan je auto en je komt aan een persoon, zeg maar. Uh, laat me je auto zien en ik zeg u wie u bent. Rondom de auto zijn allerlei emoties... Uh, en het is ook wonderlijk... dat Er beleven ook nu ontzettend veel luisteraars die in hun auto zitten... Uh, ongetwijfeld, ja. Die via mijn microfoon en hun autoradio dit allemaal horen... over de betekenis van dit ding op wielen. Ja, nou, u kunt zich afvragen. Dat is een object wat je van top tot teen omhult. He, daar heb je dus fysiek een hele innige relatie mee. Van binnen is het lekker zacht, van buiten is het een soort harnas. En het is natuurlijk die gladde neus, is een object bij uitstek. En, uh, een penis, die auto. Uh, eigenlijk wel. En hoeveel mensen hebben hun eerste liefde niet op de autobank uh, bedreven? Hier staan ze, hè? Drie witte Volkswagens tegen elkaar met een holte in het midden. Het zijn eigenlijk kapelletjes. En als je erin zit, we kunnen er even naartoe lopen... het is een meer dan levensgrote sculptuur... Dan zie je dus ook de warme gloed van die lichtjes. U hoort het al, het klinkt hier ook iets gedempter. En in het midden staat het altaar in de vorm van een cilinder... gevuld met goudkleurige vloeistof. Dat is dan natuurlijk de benzine. Met het essentiële deel van de auto en dat is de startkabel. Eredienst aan dat heilige ding op wielen. Ja, want hij heeft het de temple of doom genoemd. Hij zegt: "Ja, er zit ook een nader aan die auto. We hebben natuurlijk heel veel verkeersslachtoffers wereldwijd jaarlijks." Nou, wat denk je? 1.250.000. Daarnaast hebben we de luchtvervuiling. Ik moet bekennen, ik heb zelf last van astma, want ik woon vlak bij de A10 en dan blijkt de kwaliteit van de lucht mm -hmm. is daar te vergelijken met het roken van 10 sigaretten per dag. Daar hebben een miljoen Nederlanders last van. Daarnaast is het natuurlijk de klimaatopwarming van de CO2. En dat is uh, eigenlijk dramatisch. Wat bezielt de mens toch om dat allemaal te hebben? Vraag je je ook af als je over deze tentoonstelling loopt. Ja, en dat is het onderwerp ook wat we hier onderzoeken... Er zijn allerlei verschillende kunstwerken die van films, sculpturen tot installaties... die verschillende aspecten van dingen laten zien. We hebben bijvoorbeeld natuurlijk ook aandacht voor het allerdierbaarste uh, bezit tegenwoordig. En dat is de mobiele telefoon. Dat kan niet missen. Wat doet dat met ons? Verslaving. Ja, en daarom is het heel goed om daar kritisch naar te kijken. En dat kunt u in Museum De Domeinen in Sittard voor de tentoonstelling Object Love... Jeroen Wielaert maakte deze bijdrage. Meteen na zes in Nieuws Co. Morgen dan gaan de mensen in Gaza weer protesteren. We horen hier over clashes en we horen ook over doden. Maar wie zijn die mensen en waarom gaan ze morgen weer meedoen? Onze correspondent trok naar Gaza. U gaat haar horen. En Zijn we als mensen de controle aan het kwijtraken over computers en algoritmen? Weten we nog genoeg over wat aan alle technologische ontwikkelingen... ten grondslag ligt? Snappen we het nog en kunnen we... De rem nog vinden. Die vragen horen we steeds vaker. Ik leg ze straks voor aan futuroloog Maurits Krijveld. Live Sport op NTO Radio 1. Ineens draait het bij PSV. Wordt het de ontknoping in de Eredivisie? Ajax nu in de 16 meter. Voorzet, Junes staat vrij maar de bal. Luister zondagmiddag voor de topper PSV Ajax. De bal valt binnen. Je hoort het hier en nergens de anders. Die voorzet is goed en een hele goede bal. Live Sport al. op NTO Radio 1. Zondagmiddag, PSV Ajax. Het nieuws van alle kanten. Speksevers Hoormiete 6. Ja, maar bij de aanschaf van een hoortoestel... heb je allemaal van die verborgen kosten. Nou, u draagt alleen zorg voor schoonmaak... en onderhoudsproducten en batterijen. Bij Speksevers krijgt u trouwens ook nog... vijf jaar gratis garantie, service en nazorg. Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op speksevers.nl/mythes. Ontdek de bedden van Viking. Al drie jaar de beste koop uit Zweden. Ervaar het comfort, de luxe, het vakmanschap... Kom echt tot rust op de unieke drukverlagende bokspring van Viking. Een Vikingbed kies je met je ogen dicht. Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op speksevers.nl slash mythes. Al drie jaar de beste koop uit Zweden. Meer weten? Kijk op vikingbedden.nl Magistraal. Neo-rauch in de fundatie Zwolle. Met een groot overzicht van zijn schilderijen. Kijk op museumdefundatie.nl Droomt u ook al van een vikingbed? Ga naar vikingbedden.nl voor uw dichtstbijzijnde dealer. Bezoek na Neoraug in de fundatie ook Kasteel het Nijenhuis. Met Beeldentuin, Collectie en Jan Kramer. Museumdefundatie.nl Zit ik naast mijn broer is hij alweer overgestapt. Van vriendin. Deed hij dat ook maar eens met zijn hypotheek. Zijn rente staat al jaren huizen hoog. Maar dat hoeft niet, want je mag tussentijds oversluiten naar een andere bank. Dat kan zelfs met de kosten aantrekkelijk zijn met de huidige rente. Zelfde huis lagere lasten? Ontdek nu of oversluiten voor jou interessant kan zijn met de oversluittest van ABN Amro. Ga naar abnmronl oversluittest.